Psalm 78, de eerste 16 versen. En dan uh, gaan we nadenken over het Messiaanse gebruik van de Bijbel. Dat doen we al een poosje langer. En vandaag deel 4, het slot. Over toepassing. Dus hoe past nou een Messiaanse gelovige de Bijbel toe? En daarover wil ik uh, een stukje uit Psalm 78 lezen: een onderwijzing van Asaf. Mijn volk. Neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van al oude verborgenheden doen overvloeien. Die wij gehoord hebben en weten. En die onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen. Maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van Yahweh vertellen.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 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En niet worden als hun vaderen, een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. De zonen van Ephraim, gewapende boogschutters, keerden om op de dag van de strijd. Dat is in richtere. We passen pas over gelezen in de cyclus. In de tijd van Jefta deed Efraim niet mee. Ze keerde zich om. Ze namen Gods verbond niet in acht en weigeren te wandelen in zijn wet. Ze vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had laten zien. Voor de ogen van hun vaderen had hij wonderen gedaan. En het land Egypte in het gebied van Zoan. Hij spleet de zee doormidden en deed hen erdoorgaan. doorgaan. De wateren deed hij rechtop staan als een dam. Hij leidde hen overdag met een wolk, de hele nacht met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen doormidden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren. Want hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren. Nou, we zijn al een tijdje bezig met de Bijbel dat we nadenken over hoe gaan wij nu om met de Bijbel. Nu we Messiaans zijn, we vieren de feesten, we zijn ja, toch een beetje afgeweken van de traditionele kerkelijke orde en institutie en hebben de vrijheid genomen, gevonden om de feesten te vieren en om bij God eigenlijk te komen en ja, feest met hem te vieren. Op Shabbat, de, de Shabbat de rustig te herstellen die God heeft ingesteld bij de schepping. Daar zijn we in de jaren negentig ongeveer mee begonnen in Nederland. Ja, we zijn nu twintig, dertig jaar verder. Ja, we zijn een kleine groep van een paar duizend mensen in Nederland die uh, tegen de stroom op moet roeien. Die toch een beetje in de marge wordt geparkeerd als mensen die joodjes spelen. We hebben pas een mooi artikel in Nieuwe Koers gehad. Van, uh, en daar stond bij van professor Daniel Drost. Dat we toch wel heel verkeerd deden. ja. En Asaf Pellet, dat is een, een jood die Messias heeft leren kennen. Die vond ook wel dat we joodje speelden. Ja, zo worden we dan neergezet. Hè? De Messiaanse beweging. Ja, het staat als zwart op wit. Je kunt er niet omheen. Dat is de strijd waarin je zit. Je gaat dingen herstellen. Je gaat een stukje hervorming toepassen, reformatie. Je gaat de dingen anders doen dan onze vaderen. We menen dat uit het woord op te vangen. God heeft ons dat in ons hart gelegd, dat woord. En wij doen het. En dan krijg je dat. Dan ben je, ja, word je een beetje in de, in de hoek geparkeerd. Dat, dat, dat hebben we natuurlijk ook veel in onze families uh, meegemaakt. Dat er mensen zijn in onze familie die het heel naar vinden dat wij deze dingen doen. En uit de kerken waar we vandaan komen... Ik heb zelf de nodige discussies gehad. En, en ik heb zelfs een dominee in de familie. En nu heb ik pas... een goed gesprek gehad met die dominee. Er begint voor het eerst een beetje begrip te ontstaan. En daar ben ik blij mee. Maar toch... We zijn natuurlijk een beetje... ook een bende. Moeten we ook een beetje erkennen wel. De ene Messiaanse gemeente doet het zus. En de andere Messiaanse gemeente doet het zo. En als die dit zegt... dan wordt die boos. En... Probeer het dus bij elkaar te krijgen en dan gaan we allemaal over eieren lopen. Want ja, hij denkt dit en hij denkt dat. Het is heel ingewikkeld. We zijn een beetje als de bende van David in de tijd dat Saul nog regeerde. Koning Sal, die twee zalvingen had gehad. Eén zalving van Samuel, de hoorn. En toen later nog een zalving van God, een boze geest. Maar terwijl dat gebeurde, was er in de rotsen, in de woestijnen, een bende van mensen die niet tevreden waren met het systeem van Sal. En die wisten van dit is niet de manier zoals God het bedoeld had. Onder aanvoering van David, die ooit generaal was geweest bij Sal, maar die nu verstoten was. En God was met hen. Confrontatie na confrontatie. Maar uiteindelijk is het God die daar een weg vindt. En zo geloof ik dat eigenlijk ook een beetje voor de Messiaanse beweging. Zoals David en zijn bende in Adullam eigenlijk toekomst had, zo hebben Yeshua de Messias, als hij weerkomt, met zijn bende, Messiaanse kornuiten toekomst. Kerken lopen leeg vandaag. Kerken hebben geen identiteit meer. Domineus staan te worstelen op de kansel. Heeft Jezus wel bestaan? We leven in een tijd dat een zekere Fukuyama uit, uit Japan, die zegt, we zijn het geschiedenis, we zijn het voorbij, we zijn eigenlijk niks meer. En dat is nu waar we beland zijn, na 1989. En de Messiaanse beweging die wordt weggezet. Die nog trouw aan de Bijbel wil vasthouden. En zeggen: Heer, u hebt de Shabbat ons gegeven. En we hebben hem genegeerd. Onze vader hebben het niet gedaan. Maar we willen het weer doen. Waarom? Omdat het moet? Nee. Omdat u ons uitnodigt. Gedenk de Shabbat. Dat gij die heiligt. En we doen het. We steken de kaarsjes aan. En we eten brood. En we drinken wijn. Het is wel maar af, joh. Maar. Nee, niet helemaal. Deze Messiaanse beweging is de toekomst. En daarom ben ik eigenlijk een hele serie begonnen. Om, om eens na te gaan van uh, wat, wat is nou de inhoud ervan. Want je kunt natuurlijk zeggen, de Shabbat wordt hersteld. En dan kun je je speerpunt van maken. En dan kun je uh, christelijk Nederland mee rondrennen. Als Shabbat is hersteld, Shabbat. En dan, dan blijft het eigenlijk bij één punt. Messiaanse geloof is veel meer. En daarom... Zijn we begonnen met het messiaanse evangelie uit Jesaja uh, 55 en wat is dan messiaans evangelist? Het laatste vers van Jesaja 55 en uh, messiaans geloof naar aanleiding van Hebreeën 11. En toen zijn we begonnen met hoe gaan wij als messiaanse gelovigen nu om met de Bijbel? Ik geloof dat we een messiaanse beweging toekomst heeft en daarom kunnen we daar ook rust in vinden. We kunnen de spanning laten, laten zakken. We kunnen gewoon ontspannen zijn. Want de Heer zal komen. En hij zal zijn orde herstellen. En hij zal het koninkrijk bouwen. Het koninkrijk vestigen. We hebben nagedacht over het ontstaan van het Nieuwe Testament. Dat was best wel heftig. Want het blijkt ja, niet zo netjes gegaan te zijn allemaal. Er is best wel kritiek op de tekst te leveren. Er is een hele theologische film op het Nieuwe Testament gelegd. Hebben we hebben daarbij uh, over Bart Eerman uh, eens bekeken van wat hij ervan zegt. Maar het probleem met Bart Eerman is een beetje dat hij alleen maar over het Nieuw Testament nadenkt. En die denkt, ja, dat is een beetje slecht overgeleverd. En die denkt verder niet na over wat het Oude Testament daar nou in te zeggen heeft. De tenag eigenlijk, hè. Tenach vind ik een mooie term, omdat hij neutraal is. Tenag dat is een Torah, Nevi'im en Ketuvim. Torah... Uh, profeten en geschriften en daar horen de apostelen gewoon bij als een, uh, een vierde deel, zo kunnen we de Bijbel begrijpen zoals hij tot ons is gekomen maar dan wordt de Bijbel Messiaans, dan wordt de Bijbel pas echt Messiaans want dan is het echt één boek zonder witte bladzijden tussen zonder de titels Oude Testament en Nieuwe Testament want de apostelen Vertel ons het evangelie van de Messias, de tweede Mozes, die ons in het beloofde land zal brengen. Israël zal herstellen. De apostolische geschriften. Dat is ook neutraal aan de ene kant, maar aan de andere kant is dat spannender. Veel spannender dan het Nieuwe Testament. Omdat het laat zien, er is een koning gekomen. En die heeft zijn dienaren de wereld ingezonden. En wij mogen daar deel van zijn, van het koninkrijk. En zo mogen we dat... Ja, de apostolische geschriften lezen. En dan is het niet meer het Nieuwe Testament... waarmee we ons moeten afzetten tegen de Joden... of, of, of hoe dan ook afzetten tegen de ketters wat natuurlijk de kerkgeschiedenis is. Toen hebben we nagedacht over... ja, hoe gaan we nou met de Bijbel om... als we het lezen? En toen hebben we eigenlijk ontdekt... dat in het Christendom... de stille tijd is uitgevonden. In kloosters... kluizenaars in de woestijn... die in stilte... De Bijbel over pijnsten en overdacht. Het is niet verkeerd om stil te zijn en de Bijbel te lezen. hoor. begrijp me goed. Dat heb ik misschien iets te weinig benadrukt toen we het daarover hadden. Het is goed om stil te zijn met God en zijn woord te lezen. Voor jou persoonlijk ook. Maar ja, in het Jodendom is het vreemd. In Israël is het vreemd. Om stil te zijn als de Bijbel open gaat. Als we samen zijn, dan gaat de Bijbel lopen, Dan ga je discussiëren. En dat is dus het punt wat we toen behandeld hebben in deel 2. In deel 3 hebben we gekeken naar, ja, hoe interpreteren we nu de Bijbel? Toen hebben we dat, de verbinding bekeken en vergeleken met Jacob's ladder. Toen hij in Bethel lag te slapen op de steen, kreeg hij een visioen van een ladder naar de hemel. Treden na treden hebben we eigenlijk vergeleken met passage na passage die thematisch verbonden zijn. Zo kun je een passage recht doen, zoals het er staat eigenlijk. En daarom heb ik ook het evangelie verbonden aan Jesaja 55. Waar over het evangelie gesproken wordt. En dan heb je een verhaal, een passage. En u kunt het nog eens terugluisteren hoor, we gaan het nu niet herhalen. Maar, uh, omdat als je vanuit een verhaal vertrekt, dan spreekt de Bijbel. Maar als je vanuit een dogma vertrekt... Die spreekt er dan. Zo is het. Kijk maar. Als je zo vertrekt, is het heel anders. als je de Bijbel leest en het verhaal leest, Wauw, wat betekent dit? Hé, hey, dat is verbonden daaraan. Dan kan Gods geest spreken. Zo moeten we de Bijbel interpreteren, denk ik. Nou, en vandaag dan, hoe passen we het nu toe? Want we hebben heel veel dus nagedacht en we zouden nog veel langer kunnen doen. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen... Maar wat doen we nu met de Bijbel? Yeshua is er heel eenvoudig over eigenlijk. Hij zegt, ik heb het even samengevat wat in Matthäus 7, vers 21 tot 27 staat. Hij zegt, wie de wil van de Vader doet, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Want alleen hij is een verstandig man die zijn huis daarop fundeert. Nou, Eenvoudig. Wat zei Paulus ervan? Ook een belangrijke man toch? Uit de apostolische geschriften. Dan heb ik een stukje samengevat, 2 Corinthië 7 vers 11 tot 15. God wil dat je verdrietig over je handel wordt. Want dan zul je je vol verontwaardiging en vrees bekeren. Je zult je inzetten om vol ijver te gaan doen wat hij van je vraagt. Een beetje een onbekend stukje van Paulus. Het zijn ook ingewikkelde Paulinische zinnen. En daar lees je er makkelijk overheen. We kennen Paulus vooral van... Hè, ...van wet en genade. En dat is werken van dit en dat is werken van dat. Dat komt een beetje omdat we opgegroeid zijn met de catechismus Linksom of rechtsom. Waarin de werken van de wet heel slecht zijn. Jacobus die het wat duidelijker zei... ...van als je niet doet wat God zegt... Ja, maar waar bestaat je geloof dan uit? Dat werd een strooie brief genoemd ineens. Dat, die had eigenlijk heel niet in de Bijbel gemotten. En daarom kennen we Paulus ook vanuit dat denken. Maar dit zei hij ook. Nou, als het zo eenvoudig is om de Bijbel toe te passen. Dit is een heel oude Egyptische hiëroglief die een paar duizend jaar oud is. Ja, de Bijbel spreekt over besnijdenis, dus dit is misschien een beetje schokkerend om het zo uh, neer te zetten. Maar ja, het, het is toch simpel. Als God zegt doen, dan... Uh, zo simpel is het nou net ook weer niet. Hè? Paulus zegt uh, uh, ook dat als je je laat besnijden, ben je gebonden om heel de Torah te houden. En uh, het is niet zo van, uh, het staat er, dus doe me Iedereen voelt eigenlijk wel aan, er komt net iets meer bij kijken. En daarom heb ik daar deze zin bij gezet. Religie schrijft voor om te doen zonder begrip. Maar God schrijft voor om te leven. Als we alleen maar dingen doen omdat het moet, omdat het er staat, omdat de letter het zegt zijn we een religieus zootje aan het worden. Ja, ik was op zoek naar een hoofdstuk uit de Bijbel die dus over de toepassing ging van zijn woord. En toen kwam ik op Psalm 78 uit. Dat hebben we net gelezen. En Psalm 78 is een maskiel. Er zijn dertien psalmen die deze aanhef krijgen. Maskiel. Maskiel. Het zou mooi zijn, en daar moet ik nog een keer aan beginnen, om die 13 psalmen nou eens te bekijken en te zien wat dat nou te zeggen heeft. Waarom die 13 psalmen, die een maskiel zijn, waarom hebben ze deze rare titel, dus deze vreemde titel, die je eigenlijk onvertaald moet laten, denk ik. Doen ze in het Engels ook, de King James Version, daar staat boven maskiel. Maar wij hebben er onderwijzing van gemaakt, of weet ik wat, net wat de vertaler eruit kwam. Je kunt daar een beetje meerdere kanten mee op met dat woord. Wat is nu een maskiel? Nou, belangrijk om te weten als we die eerste versen van Psalm 78 eens willen begrijpen. Nu, een maskiel is een Hebreeuws woord dat komt van de stam Sakal. En dat woord komt voor het eerst voor in Genesis 3. Het is altijd interessant om te zien waar een woord voor het eerst voorkomt. Genesis 3, vers 6. En de vrouw zag dat die boom, de boom van kennis, van goed en van kwaad, goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Dat woord verstandig, daar staat het woord zakal. Andere vertalingen hebben, hebben wijs. En ik denk dat... ...dat dat inzicht hier een mooie vertaling zou zijn. Dan krijg je... ...ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden... ...nee, om er inzicht door te krijgen. Inzicht. Er zijn twee verschillende inzichten onderwezen aan de mens. En de eerste is door de slang, door het eten van die boom... Dat is de inzicht, de wijsheid, het verstand wat ja, het kwaad tot gevolg heeft. Maar de tweede is het inzicht van Gods geest. Zijn wijsheid. Dat maakt het heel spannend om die dertien psalmen dus nog wat dieper te bestuderen. En nu hebben we er eentje van. Wijsheid van Gods geest. De ene wijsheid van de slang is eigenlijk in de tuin van Ede geopenbaard, waar alles heerlijk was, waar alles goed was. En toen werd ineens die wijsheid van het kwaad geopenbaard. En nu we in ballingschap zijn als mens, heeft God zijn wijsheid geopenbaard. Hij heeft ermee gewacht tot het moment dat we het nodig hadden, denk ik. Inzicht. Deze psalm geeft ons inzicht. Mijn volk Neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Nou, dat is stap 1. Dat woord van God, dat is een kostbaar bezit. Neem mij ter oren, luister ernaar. Vervul je ermee, laat je er door, door overstromen. Het, is, het, is, het, het woord dat gegeven is ten leven, het is een kostbaar bezit en het staat er niet één keer staat er twee keer. Wat betekent dat? Mijn volk neemt mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Waarom twee keer? Waarom dubbel? God wil niet dat we naar de letterlijke tekst kijken. Ja natuurlijk wel in eerste instantie. De eerste keer als hij het zegt bedoelt hij. Kijk naar die letterlijke tekst. Want die is jou gegeven. Die is jou toevertrouwd. Dat is jouw kostbare bezit. Maar dan staat het er nog een keer. Neig je oor, dat is eigenlijk, nu wordt het spannend. Luister nu, let nu op, tot de woorden van mijn mond. Er is een verschil tussen wat er letterlijk staat en wat hij tot jou zegt, daardoorheen. Het kloppende hart. Van God achter die woorden. Als je er te snel van doorgaat. Met die letterlijke tekst. Dan mis je net. Dat tweede. de diepere. Gods boodschap voor jou. Voor ons. En waar bestaat die tweede laag dan uit? Nou dat staat in het volgende vers. Ik wil mijn mond. Met spreuken open doen. Spreukende staat mislei. dat is ook de titel van het boek van Salomo, de spreuken van Salomo. Vandaar dat het hier met spreuken vertaald wordt. Maar Mishle betekent drie dingen. Spreuk, gelijkenis en raadsel. Spreuk, gelijkenis en raadsel. Waarom kwam Yeshua naar de aarde en toen hij zijn gelijkenissen vertelde. Waarom sprak hij niet rechtstreeks tot de mensen? Nou, precies hierom. Omdat het niet gaat om wat er letterlijk gezegd wordt... maar omdat er een boodschap achter zit. In heel eenvoudige dingen van het leven. En ook die verhalen die hier genoemd worden in de psalm. Weet je nog, Efraim, die niet meeging met de strijd? Weet je nog, Amalek viel ons aan? Weet je nog... Toen God Zijn huis openbaarde, wat betekende dat ook alweer? En van al oude verborgenheden doen overvloeien. Tuin van Ede, de reis van Abraham vanuit Ur naar Garan. en verder, als Hij afscheid neemt van Zijn vader en Zijn familie naar het beloofde land. Dat was geen dogmatiek, dat was geen beleidenis. Er was geen religie. Ja, er is veel voor te zeggen dat Terach religieus werd. En een stad bouwde, Gadam. Waar Abraham uit wegtrekken moest, omdat het religieus werd. Kijk, als we ons geloof een religie gaan noemen, dan is het een klein onderdeeltje. Hè? Daarom heb ik er een beetje moeite mee. Dan is het... Uh, een onderdeeltje van de tafel die hier voor me ligt dat is gewoon, dit is de religie dit is de samenleving, dit is de politiek en weet je wel, dan heeft alles heeft een, uh, een functie en, en ja religie dat doe je op zondag in de kerk hè? en dan doen we uh, beleidenis, we beleiden dit en we beleiden dat en, uh. En, uh, en maandag toen is de religie weer geparkeerd of nee, nee goede christen die parkeert het niet op maandag maar, ja, nou ja, goed, whatever. Religie is niet een onderdeeltje. Ons geloof, of tenminste religie wel dan, maar ons geloof, zoals het zou moeten zijn, is niet een onderdeeltje van het geheel. Dat betreft alles. Dat is een levensstijl. Ons is zijn woord toevertrouwd. En als we onze oren neigen... ...naar dat woord en luisteren naar in eerste instantie wat het letterlijk zegt... ...en daarna naar wat God ons erdoor openbaren wil... ...dan komen we tot die levensstijl. Het geloof wat alle terreinen van het leven omvat. En als we zo met de Bijbel omgaan... ...de Bijbel lezen, samen erover discussiëren... ...en zoeken naar wat het betekent... ...naar wat God er doorheen zeggen wil... Dan gaan verborgenheden geopenbaard worden. Dan zien we ineens, oh daarom ging Abraham weg uit Terach. Daarom is de tuin van Ede de bestemming van de mens. En dan worden de dingen openbaar. Dan krijg je inzicht van zijn geest. Is dat niet bijzonder? Dan kun je ook weer helemaal de mist mee ingaan. Toen bij de reformatie, de 16e eeuw, aanvankelijk wisten ze dit. Ze moesten hiermee omgaan, aanvankelijk. Maar uiteindelijk ging het alle kanten op. Iedereen dacht het zijne. En iedereen ging zijn eigen religie en kerkje bouwen. Ja, dan moeten we een instituut weer van maken. En dan maken we er weer een kerk van. Ze hadden geen keuze hoor. Ik weet ook niet hoe ze het anders hadden moeten doen. Ergens. Ieder is een mens van zijn tijd. Hè? Maar vandaag is er een Messiaanse beweging. Mensen die in geloof opstaan, zijn woorden horen en verstaan in het hart dat God vandaag de Shabbat herstelt, zijn feesten herstelt en het daarom ook doen wil. Omdat hij komt. Hoe kunnen we hem nou welkom heten als Yeshua komt en niet eens zijn feestjes vieren? Niet eens weten hoe het werkt. We moeten hem kennen, we moeten weten dat hij een Jood was en dat hij een gelovige Jood was. Geloviger dan de rest van de Joden. Maar het omvatte heel zijn leven. En hij was een koning. En wij als Messiaanse gelovigen zijn burgers van het koninkrijk. Ballingen. Maar burgers van het koninkrijk. En onze identiteit wordt omstreden, wordt bestreden. Maar we mogen erin opstaan. Gelijkenissen en verborgenheden die wij gehoord hebben. Vers 3. En weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen. Wie zijn hun kinderen? Dat zijn wij. Wij zijn de kinderen van onze vaderen. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen. Dat is een dolksteek voor de stille tijd. Als je alleen maar Bijbel leest. en je er je eigen conclusies uit trekt. en nooit samen erover in discussie gaat. dan verberg je iets voor de kinderen van je vaderen. Snap je? We zijn allemaal als gemeenschap zijn we kinderen van onze vaderen. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen. De kinderen van onze vaderen. Wij zullen samenkomen, de Bijbel openen en ervan spreken. En zeggen wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. Ook al was het in stille tijd. Het is natuurlijk prima om stille tijd te vieren. Maar doe het niet zonder er ook over in gesprek te gaan. En dat wat je toevertrouwd wordt ook te delen met anderen samen. Dat veronderstelt ook een band. Vaders en kinderen. Malachi die zegt dat de harten van de vaderen tot hun zonen zullen worden hersteld. Er zullen weer banden hersteld worden. Vlak voordat Yeshua komt. Herinner de Torah van Mozes, zegt Malachi. In het laatst van zijn boek. En dan zullen de banden van vaders en zonen weer hersteld worden. Als wij in die gemeenschap van Yeshua meegetrokken worden, als een bende in Adulam, zo gezegd, vluchtend van allerlei systemen die zijn afgedwaald, nou, zo begint het. Zo begon het voor mij ook. Zo begon het voor ons allemaal, denk ik. Blij dat God ons iets geopenbaard had... Daar komen we bij elkaar. En dan is de bedoeling... dat we in die familie worden opgenomen. Dat we samen een familie zijn. Een volk zijn. Dat die ene Messias volgt. Die Joodse Messias. Die niet snel komen zal. En in die setting... als we zo'n familie zijn... en weet je, weet u, ik ben nog nooit... zoveel familie geweest... zoveel familie ervaren als hier in Blasserdam. Dat is, dat is al jaren zo. ...vanaf het eerst dat ik hier kwam. Er zijn, er zijn hier ook zoveel dingen gebeurd, natuurlijk. Er zijn mensen weggegaan. Er zijn veel dingen gezegd, geroepen. Ook verkeerde dingen, natuurlijk. Maar we zijn wel een familie. En we zijn bij elkaar. En we hebben de vreugde. Als we samen feest vieren. En natuurlijk hebben we ook... Kijk, het punt met familie is, die kies je niet uit, hè... En dat geldt in het Messiaanse natuurlijk ook. <lacht> Familie brengt ook zijn gevoeligheden met zich mee. En je ziet dingen. Bij je broeder en je zuster. En, en je denkt, ja dat kan niet. En, ja nou hè. Ga je je druk maken om de splinten van je broeder. Huh? Ja. Terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet. Maar dat is mooi. Dat we die plek hebben. Dat we daarin ja, toch een stukje thuis mogen zijn. Hou vast, zou ik zeggen. Ik wil het ook vasthouden. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie. Door acharee staat hier. En acharee, Acharit. dat is het woord dat ja, volgende kan betekenen, maar in feite ook laatste betekent. Acharit betekent de laatste door betekent generatie dus het gaat hier over de laatste generatie wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen maar voor de laatste generatie zullen deze verborgenheden en raadselen en gelijkenissen zichtbaar worden we zijn in een tijd aangeland in de geschiedenis dat zijn woord alle raadselen en alle Verborgenheden die erin liggen opgesloten, dat we ze kunnen vinden. Dat we ze kunnen grijpen. Als we maar, als een familie bij elkaar komen en die elkaar de dingen niet onthouden die we leren. En er samen mee stoeien, samen mee verder komen. Voor de laatste generatie is dit gegeven. En kijk, zoals in de woestijn waren er twaalf stammen. En nog een dertiende stam, de levite, die weer in drieën opgedeeld was. Kijk, die hadden ook allemaal hun karakters. Dus we moeten ook, net als Israël in de woestijn, leren om met die verschillende karakters als één volk op te trekken. Ook als er andere gemeentes zijn, andere kerken, die bepaalde inzichten niet hebben of eh, anders dingen omgaan. Laten we samen optrekken. En niet ons afsluiten van iedereen, voorgoed en het achter ons laten. Wij zullen ze niet verbergen, deze raadselen, deze openbaringen die God ons geeft, de dingen die Hij tot ons spreekt. Maar aan de laatste generatie, de loffelijke daden van Yahweh vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die Hij gedaan heeft. Het gaat om herinneringen, verhalen, wonderen. Die ons iets te vertellen hebben. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. Wat is een getuigenis? De Torah, ja. De, de tien woorden worden ook een, letterlijk een edut genoemd, een getuigenis. Wij hebben de wet van gemaakt. De tien woorden: Wet en geboden in de geschiedenis. hè? Gelukkig, hier hebben we dat... Uh, min of meer proberen we dat te herstellen. We proberen daar een weg in te vinden... om daar op een goede manier mee om te gaan. Laten we begrijpen dat die tien woorden een getuigenis zijn... die God aan zijn volk geeft. Om te laten zien, dit is wie je bent. Sta nu en op, want je bent het. Het is helemaal geen moeten. Het is omdat het in je geboren is. Je bent toch gedoopt? Je bent gestorven met de dood van de Messias... en opgestaan in nieuw leven... Je bent geen leugenaar. Je bent geen... En noem maar op. Hij heeft een getuigenis ingesteld. Een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de laatste generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden... Wat gebeurt er nu als we in een generatie zijn gekomen, in een familie zijn gekomen? En God openbaart ons deze dingen. Want nu komen we bij wat, hè, wat de toepassing is, waar het deze morgen om gaat, om draait. Als we dat nou gaan toepassen, wat we leren samen in een familiesetting, we leren dingen, we horen dingen van elkaar, hoe gaan we dat nou toepassen? Vers 6. Opdat de volgende generatie ze zal kennen. Dus eerst moeten we dit kennen. Hoe we met de Bijbel lezen, hoe we de letterlijke boodschappen verstaan, maar ook hoe God daardoor tot ons spreekt. Tot ons persoonlijk dingen openbaart. De kinderen die geboren zullen worden. Er zullen nieuwe mensen toetreden tot deze beweging. Nieuwe mensen die zich een balling weten in deze tijd... En die zal bij de beweging, de Messiaanse beweging voegen. En ze zullen hierin gedoopt worden, in deze kennis van God, uit zijn woord. En dan staat er, en zij opstaan. Op het moment dat je erin gewenteld wordt, in gedoopt wordt, dan weet je op een gegeven moment, zo zit het in elkaar. En dan sta je erin op. Sta je op in wat je onderwezen bent dan ga je dus je bad vieren ga je dus je voorblazen opnieuw maan niet omdat het moet of omdat het, hè, even, hè, omdat het er letterlijk staat dat is het begin geweest dat het er letterlijk staat het staat ook letterlijk dat we elkaar moeten stenigen als er een of ander misgaat hè? dat doen we toch ook niet nee hè daar sta je erin op Weet u, en dan is het boek nummerie zo belangrijk. We hebben het boek nummerie gelezen en we zijn nu net in deuteronomie begonnen. Daar is een generatie die opstaat, die alia maakt vanaf de berg Sinai, Vol goede moed. Nummerie 1 tot en met, met 10, dat is een generatie. Nou, er kan niks misgaan. Helemaal niks. Ze maken alia naar het beloofde land. Ze zullen erin opstaan. Ze zijn gedoopt in de kennis en het inzicht... De wijsheid van de Heer, ze zijn uitgetrokken, ze hebben alles ondergaan, ze zijn aangenomen als een volk in ondertrouw bij de berg. Zij zullen gaan, het kan niet meer stuk. En dan treft oordeel naar oordeel het volk. Dan gaat dit mis, dan gaat dat mis, dan gaat van alles mis. Dan gaat er van alles mis als je wil opstaan. Geef dat. Ja, maar eigenlijk ook niet. Eigenlijk ook niet. Want je staat op. Natuurlijk struikel je. Hoe kan een kind gaan lopen als hij niet bereid is om ook te vallen? Dan blijft hij voor eeuwig in de box liggen. Je maakt fouten. Je bent niet volmaakt. en als je het doet dan doe je het wel eens verkeerd. Wel eens. Ik doe het vrij vaak verkeerd. Niet bewust, en ik vind het ook niet goed dat ik het verkeerd doe. Maar ik zal weer opstaan en het nog een keer proberen. Want wie gaat daarvoor? Yeshua, de Messias. Is hij niet in alles voorgegaan? Kunnen we hem dan ook niet in alles volgen? Nou, we mogen het fout doen. Als we Shabbat vieren, toen ik ermee begon, dan deed ik het hartstikke fout. Of tenminste, zo kijk ik het er nu naar. Nu doe ik het heel anders. Maar nou, dat geeft toch niet? Volgend jaar doe ik het misschien weer anders. Maar de essentie blijft. Want op Shabbat word ik herinnerd aan de God die hemel en aarde geschapen heeft. Die Israël uit Egypte gehaald heeft. Die niet wil dat Israël een slaaf is. Maar die wil dat Israël opstaat en de strijd aangaat. Ook al krijgt hij erbij wonden en faalt hij en ligt hij uiteindelijk op zijn knieën in het donker te smeken: Heere God, waar bent u nou? Zo passen we de Bijbel toe. Zo passen we zijn woord toe. Daarop op te staan. Te struikelen. Daar de pijn van te ervaren. En weer op te staan. Dat is de boodschap ook van Paulus. God wil dat je verdrietig over je handel wordt. Want dan zul je je vol verontwaardiging en vrees bekeren. Je zult je inzetten om vol ijver te gaan doen. Op te gaan staan. In wat hij je leert. Wat hij van je vraagt. Dan worden we ook een beetje genadiger naar elkaar toe misschien als familie. Want ik val wel eens. Maar ja, een ander valt ook wel eens. Is hij daarmee de antichrist? Nee. Heel die generatie van Israël in Numerie sterft in de woestijn. En misschien sterf ik ook wel. Maar ik zal opstaan. In dit leven, en wat God mij openbaart maar in dat leven in vermaaktheid met de Messias in zijn koninkrijk Messiaanse Rijk opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen dat is het volgende wanneer je erin opstaat, dan maak je andere mensen enthousiast dan vertel je het door en niet iedereen reageert er enthousiast op dat weten we maar ja, goed dan moeten we misschien ook wat meer respect voor leren hebben hoor want het is niet voor iedereen weggelegd. Het is een uitnodiging. God nodigt mensen uit... om zijn woord... te ontvangen en erin te leven... eruit te leven. En in die Messiaanse beweging mee te gaan. Naar het Messiaanse Rijk. Dan, worden, dan leren we steeds meer een stukje beter... hoe Yeshua eruit ziet. Wie hij was als Messias, als koning... van Israël dat hersteld zou worden zodat, vers 7, zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Dat zijn eigenlijk de vijf punten die we uit Psalm 78 kunnen halen. Dubbel horen is een dubbele boodschap, de letterlijke boodschap en wat God tot je openbaren wil. Raadselen en verborgenheden worden dan uitgelegd. Voor de laatste generatie geldt daar een bijzondere belofte voor. Vaders en zonen. Gods woord is bedoeld voor een familieverhouding. Dat zal ook in het laatste dagen hersteld worden, zegt Malachi. Daden en wonderen van God zijn de geschiedenis van Israël, is een getuigenis en is het onderwijs. En dan kunnen we opstaan in wat we leren. Die verhalen, die vergeet je weer als je niet opstaat in wat je, in wat je ontwezen is. Dan vergeet je het weer. Volgend jaar is er weer een ander verhaal wat interessant is. Weer een andere openbaring die zo mooi is om, om kennis van te nemen. Als we het niet gaan doen en toepassen, ook al falen we erin, dan vergeten we het weer. De Bijbel is dus voor een volk en familie. Het geldt een volledige levensstijl. Het is niet de bedoeling om met de letter aan de haal te gaan. We willen Gods hart erachter verstaan. We willen één keer ons woord horen om te lezen wat hier staat. En nog een tweede keer we willen we horen wat God ermee bedoelt. Opstaan in het onderwijs van getuigenis naar getuigen zijn. Het woord edut, laatst om je af te sluiten, is het Hebreeuwse woord voor getuigenis. Weet u wat het Hebreeuwse woord voor gemeente is? Er zijn twee woorden. Er zijn twee woorden. Je hebt, uh, maar deze bedoel ik in dit geval eda. De edut is een getuigenis en de eda is de gemeente. De gemeenschap die wandelt in het getuigenis van de Heer. En dat mogen we zijn als Messiaanse gelovigen. Een getuigende gemeenschap. Die getuigt niet alleen doordat we credo's hebben en dogma's en weet ik wat. Maar doordat we doen wat ons is onderwezen. En niet omdat we daar ons heil mee verdienen. Want we falen erin. Maar we zullen weer opstaan omdat wij een beweging zijn die hem volgen wil, tot in het beloofde land. Ook al moeten we daarvoor sterven. Amen. Amen. Amen.